Uur. Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. Amerika en Turkije hebben een akkoord ondertekend over een samenwerking bij de aanpak van Islamitische staat. Turkije wordt volledig ingezet bij luchtaanvallen op IS door de coalitie onder leiding van de Amerikanen. Dat heeft zowel het Pentagon als de Turkse minister van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Sinds vorige maand gebruiken Amerikaanse vliegtuigen al de Turkse basis in Tjirlik... aan de grens met Syrië voor aanvallen op jihadistische groeperingen... Vorige week nog drong de Amerikaanse minister van Defensie Carter erop aan dat Turkije meer zou doen in de strijd tegen IS. De overheid gaat fors meer belasting heffen op auto's die zowel op brandstof als op elektriciteit rijden, de zogenoemde plug-in-hybrides. Zo gaat de aanschafbelasting voor een Mitsubishi Outlander omhoog van 439 euro volgend jaar naar ruim 2300 euro in 2020. En de BPM van de Volvo V60 dieselhybride gaat van 463 naar ruim 2700 euro. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Wiebes van Financiën op Kamervragen. Wiebes zegt er wel bij dat de cijfers snel achterhaald kunnen zijn. Je mag verwachten dat auto's over vijf jaar weer een stuk minder CO2 zullen uitstoten. En dat er dus minder BPM over betaald hoeft te worden, schrijft Wiebes. De aanschafbelasting voor volledig elektrische auto's zoals de Tesla Model S en de Nissan Leaf blijft nul. In het Leids Universitair Medisch Centrum is een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. De patiënt is naar een isolatiekamer gebracht. Het is onduidelijk wanneer bekend wordt of het echt om een ebola geval gaat. De patiënt is in West-Afrika geweest en kreeg in Nederland ziekteverschijnselen die op ebola kunnen duiden zijn afgelopen jaar vaker mensen in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen... waarvan gedacht werd dat ze mogelijk ebola hadden opgelopen. Geen van hen bleek de ziekte te hebben. Het weer, het is bewolkt en vanavond regent het op veel plaatsen. Vannacht wordt het dan weer geleidelijk droog. Morgen overdag breekt langzaam de zon door, dan wordt het 22 tot 26 graden. Later in de middag komen er stevige buien opzetten... met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Dit was het NWS journaal ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de herhaling van ZFM Jazz. We luisterden naar Benny Goodman van een verzamel cd natuurlijk... want van al deze grote artiesten zijn vele verzamel cd's uitgebracht. Deze heet de Ultimate, Ultimate Collection, komt uit 1999... en ik draai de eerste Stealing Apples en als tweede One O'Clock Jump. We gaan verder met een, met een andere verzamel cd van een andere grote artiest... uit een iets latere periode, Glenn Miller... In 1996 is een, uh, een album uitgebracht, een dubbel cd, The Lost Recordings. Op deze uh, cd-set staan eigenlijk alle laatste opnames... ook de radio-uitzendingen die zijn gemaakt met Glenn Miller... en zijn Army Air Force Band... die in Engeland en in Duitsland en geheel Europa verder zijn uitgezonden. Ook als propaganda. Ze worden namelijk ook aangekondigd uh, door een uh, Duitse uh, mevrouw, moet ik zeggen... Uh, in het Duits. En ook Glenn Miller uh, reageert zowel in het Engels als in het Duits op haar. Dus inderdaad propagandamateriaal van, uh, van de Tweede Wereldoorlog. De uitzendingen zijn opgenomen tussen uh, uh, eind oktober 1944 en eind november 1944. U gaat luisteren naar Little Brown Jug. Van Glenn Miller ga ik een hele grote sprong maken... richting Nancy Wilson, Amerikaanse jazz en die vele mooie albums heeft opgenomen. En ik heb hier een album bij me... waarop zij samenspeelt met Cannibal Adderley en George Shearing. Het nummer wat ik ga draaien, dat heet If Dreams Come True. En aangezien het een klein nummer is, draai ik er nog een nummer achteraan. En dat heet The dus Seven Sun. En naast uh, Nancy Wilson hoort u Cannibal Adderley op altsax, net Adderley op Cornet... Joe Savinil op piano, Sam Jones op bas en Louis Hayes op drums. It'll come to pass. He can do things for you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain. He can tell when a woman's got another man. He's the one. Yes, he's the one. Oh, yes, he's the, yes one. he's the one. He's the one, he's the one, the one they call the seven son He can talk these words that'll sound so sweet. They'll even make your little heart skip a beat. We luisterden naar Nancy Wilson. We gaan verder met weer een verzamel cd. Verzamel CD's zijn voor mij een prima middel om artiesten te leren kennen. Omdat je natuurlijk de hoogtepunten van hun carrière bij elkaar hebt. En dat maakt dat je vaak heel snel tot, tot, tot, tot hele mooie nummers kan komen om te kiezen. En de artiest waar ik het nu over heb is Louis Prima. Hij heeft een hele grote carrière achter de rug en... In 1956 is er al een verzamelalbum van hem uitgebracht en het heet The Wildest. En daar ga ik, een, uh, ga ik een nummer draaien en dat heet I'll Be Glad When You're Dead, you Rascal You. I'll be glad when you're dead, your rascal you. I'll be glad when you're in your grave, you dog. When you're dead and in your grave No more ravioli will you crave. I'll be glad when you're dead You rascal you. you I'll be glad when you're dead You rascal you. you I'll be glad when you're in your grave You dog. Dirty dog I invite you to my house for a meal All my meatballs you try to steal mm, You're a dirty dog You're a dirty dog I'm Standing on a corner plastered. When they bring your body by, mm, you're a devil. Dat was Louis Prima met... I'll be glad when you're dead. Your rescue you. Geweldige tekst. Doet me ook denken aan uh, bijvoorbeeld de nummers van Louis Jordan... Met, uh, met teksten die ook echt over het leven gaan. Um, CFM Jazz is natuurlijk het, uh, een van de langs lopende programma's uh, op CFM Radio. En we hebben ook sinds kort een Facebookgroep opgericht... Uh, rondom CFM Jazz. Mocht u eens willen reageren wat u leuk vindt... of wat u misschien niet leuk vindt, of wat u... Misschien graag eens een keer zou willen horen. Uh, en u heeft de computer, zoek ons op op Facebook. Laat even een reactie achter. Vinden we hartstikke leuk. En dan gaan we kijken of we er invulling aan kunnen geven. Ik ga verder met um, Buddy De Franco. Um, ik had het in het begin al eventjes over de dubbel cd... van Buddy De Franco kwartet met het Louis Hayes quintet. Daar heb ik een nummer van het Louis Hayes quintet gedraaid. Dus ga ik ook een nummer van het Buddy De Franco kwartet draaien. Want ook daar staan hele goede nummers op. Het nummer wat ik ga draaien heet Straight No Chaser. We luisterden naar het Buddy de Franco kwartet met Straight Note Chaser. Mocht u zin hebben om zelf weer eens uh, naar goede jazz te luisteren... dan gaat natuurlijk in september in Zandvoort uh, de optredens in de krocht weer van start. En zoals mijn collega Peter Denboer vorige week al uitgebreid uh, met de organisatie uh, gesproken heeft... komen er weer hele grote artiesten dit jaar. Dus daar kunt u zeker van, uh, van goede, goede en mooie jazz in een, uh, in een intieme setting genieten. We gaan verder met uh, Houston Persson... We hadden het al even over hem in relatie tot Etta Jones. Hij heeft heel lang met haar uh, samengewerkt. Hij is een uh, Amerikaanse jazz tenor saxofonist maar produceert ook heel veel albums. En um, hij heeft uh, veel gedaan in de hardbop en andere jazz-genres... Uh, maar staat eigenlijk bekend zelf voor zijn werk in de soul-jazz. Hij heeft uiteindelijk meer dan 75 albums uh, opgenomen als bandleider of verschillende labels. En u gaat luisteren naar een nummer van het album The Melody Lingers On en het nummer heet You Can't Lose with the Blues. Houston Person. We luisterde naar Houston Person met You Can't Lose With The Blues. We gaan verder met een, um, met een uh, nummer van Ken Clark Organ Trio. Een niet zo heel bekend trio, maar ze hebben wel een heerlijke album gemaakt. Dat heet Eternal Funk. En het nummer dat ik ga draaien, dat heet Right Now van het Ken Clark Organ Trio. Gewoon heerlijke muziek. Ken Clark Organ Trio. Doet me denken aan. Um, toen ik twee weken terug op uh, Ayuma uh, Beach was. hier in Zandvoort. Daar speelde Giofanca samen met de Soul Soup Band. Ook een geweldige middag gehad daar met heerlijke muziek. En dan vraag ik me wel eens af. waarom kunnen dit soort artiesten en bands. ook niet op de jazzfestivals optreden? Dan heb je daar een geweldige avond. Maar goed, dat is uh, persoonlijke noot. We gaan verder met, uh, ja, met een andere geweldige artiest, Welles Rooney. Welles Rooney um, begon in de jazz met lessen te nemen bij Clark Terry en Dizzy Gillespie. Maar hij studeerde ook bij Miles Davis van 1985 tot 1991. En daarmee is hij eigenlijk de enige die mag zeggen van... ik, ben door, uh, ik heb les gekregen door Miles Davis persoonlijk. Hij heeft weliswaar een, uh, een stijl die heel veel op Miles Davis lijkt. En dat wordt hem ook wel eens kritiek aangeduid. Maar hij heeft toch ook een, uh, een eigen stijl uh, ontwikkeld. En dat is ook wel hier en daar te horen. Nou ben ik zelf geen echte expert in Miles Davis. Dus ik vind het zelf lastig te beoordelen. Luistert u zelf naar Wallace Rooney. Het nummer heet Ahead. En het komt van zijn album Intuition uit 1988. Luisterde naar Wallace Rooney met het nummer ahead. Ik ga verder met het nummer Whiplash. Whiplash is ook uh, een film die uh, niet zo heel lang geleden is uitgekomen. Die heb ik een uh, tijdje terug gezien. Het gaat over een Amerikaanse jongen die als droom heeft drummer te worden. Hij um, gaat studeren aan een, uh, aan een muziekschool en wordt daar aan een ontzettend streng regime onderworpen door zijn, um, zijn, uh, zijn drumdocent. En uiteindelijk legt die docent hem ook uit... dat echt grote drummers worden alleen maar ge gemaakt door een beetje talent... maar door veel en heel, heel hard uh, te werken. En met een, uh, ja, met een nodige drama slaagt die jongen er uiteindelijk ook in... om een grote drummer te worden. geweldige film om, uh, om goed te zien wat, wat is er voor nodig is... om echt een grote uh, muziekartiest te worden... Whiplash is een nummer geschreven door Hank Levy, een Amerikaans-Joodse jazzcomposist en saxofonist. Hij leefde van 1927 tot 2001 en hij heeft veel werk geschreven voor Stan Kenton, maar ook de Don Ellis, Don Ellis Orchestra. En uh, is ook bekend geworden als oprichter en um, directeur van het Townsend University Jazz Program. Ik ga het nummer draaien, Whiplash. Uh, het wordt uitgevoerd door Don Ellis. Het komt van het album Soaring uit 1973. En luister vooral met speciale aandacht naar de drum... We naar Whiplash van Don Ellis. Ik ben alweer toegekomen aan het einde van, uh, van deze uitzending. Mijn naam is Jeroen van Sluistam. Ik hoop dat u genoten heeft. Ik ben er weer in oktober met dan speciale aandacht... voor uh, de Amerikaanse jazzgigant Earl Bostic op verzoek. Op verzoek gesproken. We hebben een, uh, een uh, groep op uh, Facebook CFM Jazz. Als u zoekt op CFM Jazz kunt u die makkelijk vinden. We komen graag in contact met u en horen graag wat u uh, leuk vindt... en uh, wat u graag... Uh, verder nog zou willen horen. Een laatste nummer voor vandaag is uh, van George Benson. Het heet Eternally. Fijne zondag en tot de volgende keer.